die ik zoen. Goed, ik ga hem voorbereiden. Mm -hmm. Gaat u slag? Nou, Jaap, fijn dat je er bent. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, een welkom zoen. Maar voor Jaap wel. Jaap, daar komt hij hoor. Mm -hmm. Oké, okay, dus dat heb ik nog nooit gedaan. So. Maar omdat ik er dus moeite mee heb, dan krijgt het mensen iedereen zoetje. Nou, mooi is dat. Nee, dit is... Jaap, die zoen ik normaal aan het einde, maar ik mm -hmm. kan toch ook aan het begin zoen. Je moet toch wel je eigen, eigen weg kunnen vinden. Even kijken. Hallo Jaap. Jaap heeft nog niks gezegd. Hij is helemaal stil geworden. Joh. Natuurlijk. Goedenavond samen, zegt hij. Nou, dankjewel. En computers zijn ondingen... ...als ze het niet doen. Nou. Maar als ze het wel doen, dan kun je hele mooie dingen maken. Ja. En dan zeggen mensen juist ook weer... ...omdat hij het wel doet, wat zijn ondingen... ...want die mensen zitten de hele tijd maar met die computer te spelen. Dus dat, dat kan je allemaal hebben. Het is bijna tijd. Bijna tijd... ...voor het volgende vreselijke nummer... En uh, ga er even voor zitten, want deze is extra extra vreselijk. Als ik dan. <middels> Kijk, zie je, dat gaat nu helemaal fout. Hallo, Hartstikke... Hallo. Goedenavond. Kus. Hallo. Met Jaap. Hé, hey, Jaap. Hoi, hoe is die? Hij is goed, man. Hartstikke mooi. Hoe voelt je het kusje? Ja, ik zag het net op de chat. <laughs> Allemaal een dikke kus. Mm. Dankjewel. Ah, dank je. Geweldig. Hé hey Jaap, we hebben ook beeld. Zou jij eens kunnen kijken? Ga ze even zoeken. Want uh, ik weet niet, het type gitaar wat ik nou in beeld heb... Het is niet echt mijn... Deze ken ik niet gewoon. Het is ook niet mijn stijl gitaar. een Een ...en die... Dus ja, uh, we zijn even ondertussen... Ondertussen, Hoor hij mij nou zeggen ondertussen? Weet ja. je wat? Hallo? Ja. Hallo. Hoi. Ik hoor, me, ik hoor mezelf ontbijtje hier. Ja, ik hoor mezelf op de radio. Oh, dat, dus dat, dat me... is gek. Ja. Da, da, dan zet ik even een muziekje aan, hoor. Ja. <laughs> maar vertel eens, wat heb jij de laatste tijd zoal uitgespookt? Uh, even kijken hoor. Nou, ik heb de hele week En wat heb ik uitgespeeld? Ja, ik heb eigenlijk veel geslapen eigenlijk. Veel geslapen. Ik ga op, op de bank gaan zitten, dan ga ik nog wel eens lang uitwezen. Nee, uh, toen ben ik geweest <laughs> Dan kom ik ineens om 12 uur wakker of zo. Dus nog nou even de honden nog uitlaten. Nou, want ik zou uh, alle vreemden in mijn bed. <laughs> dus uh, vervolg ik uh, de rest op mijn dus... dus jij kan er wel weer tegen de komende tijd? Ja, dat zou ik kunnen zeggen, ja. Ik ga even een koptelefoon opzetten, want ik, ik hoor zoveel chips in mijn oor. Oh, oké, oké. Dat ik uh, even, even een koptelefoon erbij pak. Zo, nou, nou hoor ik je wel. Hallo? Hallo? Hallo? Ik hoor jou wel. Oh, nou, ik hoor jou ook. Oké, okay, dat is mooi. Maar, maar, maar, maar verder, Het, uh, heb je al plannen voor de komende weken dan? Want als je nu hebt geslapen, dan kun je de komende weken extra veel doen natuurlijk. Nou, in ieder geval... Uh... De keukenwitte. kan je dat? Ja. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Maar... En hij heeft ook niet gevraagd of je ervaring had? Uh... ligt eraan, als hij veel op bakt. Nou ja, mevrouw uh, kook ik nog veel uh, hoe Weet dat ook weer? Dat is iets van. Uh, hoe je dat ook weer met en zo? Uh, Nassie. Ja, Nassie. Uh, ja, ze uh, noemen dat een roerbakgroente. Ja. Oh, oké, okay. gewokt. Ja, ja, een ook inderdaad. Ja, ja lekker. Dus je, je krijgt ook nog te eten? Ja, ja. Nou, dat, ik, dat zou ik dan doen voordat je het gewit hebt natuurlijk. Want, uh, ja, ja, ja, ja. Want anders heb je geen eer meer van je werk. Dan ga je daar weg en dan is het alweer smerig. Ja. Ja, ja dan gaat het leuk van de jaren. Maar is het de, is de grote keuken of een kleine keuken? Nou, het is een kleine, vrij kleine keuken. Oh, oh dat is lekker makkelijk, man. En je gaat alleen maar het plafond doen of ook de muren? De muren ook, ja. De muren ook. En dan uh, zorgen dat... Het wordt op zijn kruik. dus maar 1,60 meter zo. Ja. En de rest is dan een soort de Er is dan een keer over Dus dat is lekker makkelijk. Lekker makkelijk, ja. <laughs> dus... en, en maak je nog wel eens een radioprogramma? Met virussen? Even, even, ja, die heb ik even dan uh, buiten werking. Ik heb er wel een virusprogramma op, maar die werd overgenomen. Op een ander virusprogramma. Dus oh, wat leuk! Dat vertrouwde ik eigenlijk niet zo eigenlijk. Maar goed, dat heb ik die maar uitgelaten. En deze is ook goed. Maakt uh, ik nu mee werk. Ik kan dus geen commentaar meer tussendoor geven. Ik kan alleen wel muziek uitzenden. Ja, ik zoek hard in ik kan steken, ja, oh ja, dat is niet handig. Ja, ik op deze computer nog staan. Dus we moeten even een beetje hard vogelen. Vogel, jij dat is een keertje oud, joh? Dan ja, kunnen we weer eens een keertje luisteren naar Jaap. Ja, dat is leuk. Toch? Zijn we nou met z'n tweeën zo stil of? <laughs> je ja. komt toch uit Den Haag, man, hè? daar kun je, toch dat niet dat is... kun je toch niet stil zijn? Nou, nou ik ben net nog uh, in de stad geweest, in het centrum. Daar nou, uh, heb je dan de groene wegjes mm -hmm. Allemaal kroegjes, allemaal kroegjes. Naar heb drie buiten en er werd allemaal uh, muziek gespeeld. Een beetje jessie achtige uh, muziek. Mm -hmm. Ja. Nou, eh, mis misschien kan je zo het beeld ook nog vinden Ja, ik heb, ik heb wel beeld Even kijken hoor Beeld, even kijken uh, Even kijken hoor ik, ik, ik zie wel een beeld hoor Als ik op de camera kijk Ja, nee, maar daar zit, daar zit het beeld niet op nu Ja, en dan moet je eventjes op het tweede linkje klikken, niet op de eerste. En nu, hm. als je kijkt hoor. En 0. Nou, doe het, daar zou een beetje langzaam. Ja, oh, er zit hier iemand ontzettend zijn best te doen. <laughs> ja, echt leuk. Als je even kijken hoor. Video's, foto's, even kijken. Hier staat uh, radio strings en chat. String plus, Playboy EFC uh, web Webchat Nee dat hoef je oh. allemaal niet Je wil, je oh. wil wel beeld Ja oh, Wacht we de tweede hè? Ja 102, 28 kbit, plus Dat is hem oh. Oké okay, dan gaan we weer gaan klikken Nou dan wachten we even tot je het ziet En dan, uh, dan zetten we weer de muziek aan Is goed Oké okay. Ik ben benieuwd hoor Ja. Was uh, nog uh, aangezet. Oh ja, video. Hij nee, doen we zelf beeld. Maar het kan even duren, maar het doet het wel in ieder geval. Oké. Even kijken. Ik zie iets opbouwen. Buffer opbouwen. Zo. Ja, buffer die is opbouwen. Zo, dat gaat heftig, zeg. Nou, nou, nou, zie Gus op Willem TV, ik zie in de tekst een dus, nou, snap buffer, dan gaat hij van 0 tot 100, en dan gaat hij steeds opnieuw. Moet even kijken hoor. Kijk of ik er iets aan kon doen. Nee? Ja, die, die moet ik even aanklikken dan. Even kijken. Nou, wel is schot. Zeg je dat tegen mij? Ik ga nu niet slapen hoor. Nee, ja, dat is mijn vrouwtje, die gaat naar bed. Toe. Nou, wel rusten. Dat dus is ja, ge Geef er ook even een zoom namens mij. Ja, een zoom namens Rus. Ja, ook oh, wou net zeggen. Is goed, God. Dat was zo uit. Nee hoor. Nou, even kijken hoor. Ik heb hier een NSG met twee vraagtekens. Oh jee. <lacht> die puffer, paus al die puffer, maar het begint steeds weer opnieuw. Oh, dan, dan klopt er iets niet. Blijf jij er nog maar eens even mee spelen? Dan zet ik hier een muziekje op, leg ik de telefoon even neer. Ja. Gaan wij even kijken hoe het bij ons werkt? Oké. Uh, Oké. Okay. Okay. Leuk dat je belde trouwens. Love job. Dank je. Hey, bedankt. Heel bedankt. Hoi. Hoi. Ik ben blij dat ze elkaar Precies, de en de Dit is Dat was weer een nummer wat huh. leuk Belde Jaap in een keer zomaar Vond je het niet leuk Dat Jaap er gewoon zomaar in een keer was Ja de eerste keer dat ik maar. Iemand ja. belt gewoon Dat jij denkt dat hij uit Rotterdam komt joh. Ja ik herken het Accent niet Ik wist dat het Haagenaar Ik kom uit Voorburg Dus ik had kunnen weten dat het Haagenaar was Hagenees is het Hagenaar. Nee, het is een Hagenees. Dit is een Hagenees. Ja, maar voor voorburgers is het een Hagenaar en voor is het Hagenees. En nou, eigenlijk is het niet eens een Hagenees, want hij komt van het dorp. Het dorp van wat? Scheveningen. Oh nou, jongen. Hebben ze geen, geen eigen dialect in Scheveningen? Een eigen dialect. Nou, we kunnen het Jaap misschien de volgende keer eens vragen. Of, of dat nou een eigen dialect is wat hij spreekt of niet. Maar ik ken iemand anders, die heet Haagse Johnny. En die, die, die heeft precies hetzelfde accent. Overigens, altijd leuk om Haagse Johnny nog even op te zoeken op YouTube. Het is Johnny met S-J-O-N-N-I-E. En Haagse erbij? Haagse, ja. ja. erbij dan. Okay. Haagse Johnny. Een geweldige gasten. Ik ga er binnenkort met Jeroen heen om een radioprogramma op te nemen met Haagse Johnny. Nou, perfect. En wat, wat is de specialiteit van Haagse Station? De specialiteit van Haagse Station is eigenlijk de joints draaien. Oké. Okay. En je doet met zoveel geluid dat je er gewoon een radioprogramma mee kunt vullen. Ja, uh, ja. Dus het worden hele grote kanonnen. Ja. Want anders kun je niet zoveel tijd voor maken. Nou, de grootste die, die had, uh, was wel zulke. Dus hij, hij, uh, Guus geeft nu even een halve meter aan. Nou, dat is een beetje overdreven. Ja, een beetje wel, maar het is okay. zeker wel 40 centimeter. Het is wel veel, ja. ja. En, uh, nou, dan gaan we hem dus interviewen. En, uh, kijken wat hij van zijn leven maakt. En als is je. Is pas... het belangrijk? Ja, het is heel belangrijk. Waarom als je... is het belangrijk? Gewoon kijk nou maar eens een keer op YouTube. En uh, dan, dan snap je dat zo iemand interessant is. Maar waar, waarom moet je iets van je leven maken? Dat, vindt, dat is mijn vraag. Nou, misschien geeft hij daar juist wel het antwoord op, Haagse. Sorry. S-O-N-N-I-E. -N -N ja. YouTube.nl.com. Ja. Uh, ja. Slash. Slash dingen. Okay. Ja. Nou, goed. Ik uh, ben helemaal uh, bereid. Ik ja. zal mijn telefoon pakken. Ik ga het gewoon zelf zoeken op mijn telefoon. Ga je zoeken op je telefoon. dan uh, kun je misschien nog op een knopje drukken of zo. Ik, ik, ik, oh, vind ik, je, dit is de saai. Okay. Ja, ik, ik vind ik dit een, een eng plaatje. Dit doet me denken aan een de verzekeringsmaatschappij. Ik miste alleen het parapluutje nog. Dat, dat deed ik ja, eng ja, veel ja, aan Ja, Ja, ja, dat is een hele mooie opmerking. Meneer de DJ. Kijk. Ja, dit goed, dus. is... Ja, kijk. nou hier, dit, dit zijn gezellige mensen. Dat zie je zo. Nou. <lacht> en Snappy Iced Tea staat erbij. Dat is hartstikke goed. Dit is nou... Kijk, hier eindelijk kunnen we ons reclamebudget een beetje vullen van... Ja, ja. ja, inderdaad Ja, dat moet je vaker doen Het mooie van dit filmpje, het mooie van dit filmpje is dat je ziet hoeveel uh, beschermmiddelen en, en, en verpakkingsmaterialen erin zitten Dus je, uh, je begint met de deksel afdraaien Dan wordt het rietje gepakt Dat rietje zit ook in plastic Dus het plastic wordt weggelegd En dan gaat waarschijnlijk nog iets fout Ja, oh, dan zie je plakken aan de vingertje Oh, dan plak je bovenaan En dat is de moderne tijd Dat alles verpakt is in plastic Mooi hè? Het ziet er allemaal zo mooi en fris uit... ...in plastic. En je weet ook zeker dat de andere mensen er nog niet aan gezeten hebben. Dat is de reden waarom het gebeurt. Ja. Ik ga toch ook... Ik, heb, ik eet vaak maaltijdsalades... En bij de Maltesraders heb je dan een afdekfolie voor de salade. Dan heb je een, een speciaal folie voor de kaas ges die geslepen is. Je hebt ook nog inderdaad nootjes die in een apart zakje zitten. Je hebt soms ook nog uh, uh, croutons, stukjes brood die in een plastic zakje zitten. En natuurlijk niet te vergeten één plastic bakje voor het vlees of voor de tonijn of voor de die er in een plastic bakje zitten en natuurlijk onvergetelijk het plastic zakje voor de saus maar je kan al dat plastic nu wel op daarvoor bestemde plekken deponeren inderdaad, Ofschoon Utrecht eh, al heel snel besloten had om niet meer uit te geven dan dat de staat geeft aan deze actie dus vandaar zijn al die plekken waar je plastic kunt inleveren meestal propvol ...omdat Utrecht niet meer geld wil uitgeven dan de staat geeft. Nou, het heeft een andere reden. Oké. Okay. Wij hebben hier namelijk een eigen gemeentelijke afvalverbranding... ...en dat, dat systeem dat gebruiken wij om onze stadsverwarming warm te maken. En nou neemt de calorische waarde van het afval neemt af als je het plastic eruit wegneemt. Dus er zit wel een ander doel in. En dat is namelijk dat ze anders gas moeten inkopen wat duur gas is natuurlijk en ze hadden altijd dat goedkope plastic oh, ik vind dit is serieus fantastisch, ja, bij, uh, fantastisch bedankt voor het antwoord ik, dit is voor mij heel belangrijk okay. uh, uh, dit is namelijk hoe politiek werkt je denkt van oh de grote, uh, grote slechte mensen die de banken laten springen en achteraf denk je van ja maar de club die de ABN AMRO bank heeft laten op splitsen, was de club van de TSC, ik ga even de korting, hmm. afkorting ik weet niet precies, maar dat was juist een club die opkwam voor kinderen die geen aders hadden. En die hebben toen besloten, men heeft besloten om daar een actieve hedgefonds van te maken en die is er zo succesvol geweest dat ze de ABN aan de andere bank hebben kunnen opblazen. Dus de realiteit is altijd ietsje mysterieus. Wel mooi hè, die goede doelen. Ja, ja, precies. Toch? Ja, ik geef een Ga, ga, ga jij even verder? Uh, dan ga ik eens even kijken... Wat mensen op de chat zeggen. Uh, een misvatting vooroordeel. oordeel. Uh, liefde is bang. Uh, Laris. Ja, ik zie het. Uh, ik bel even, Adrie. Ja, aangevreten. Lilith. Wellicht een beetje te. Hé, hey, lever er dan mee. Ze zijn hartstikke lief. Vindt die staart niks ze zitten mooi op je schouder zo lekker achter in de kraag eh, het zijn er maar twee het zijn ratten ratten, ja gaat het dus over En eh, mensen worden er chagrijnig van en, eh, je hebt ook eh, rattenstelletjes. dat kan ook eh, en je kan echt contact met ze hebben ja dat kan, met ratten kun je echt contact hebben, maar, dan hebben we het wel over de tammerrat Daar is echt goed contact mee te leggen uh, Ik ken mensen die zijn zelfs onafscheidelijk van hun ratje Ja Vroeger had je ook nog eentje Ja Ik weet niet of iemand die nog kent Dokter Rad, Ja die maakte altijd de koekkrant En dat kleurde die dan helemaal zelf in En die had ook altijd een ratje bij zich Dokter Rad. Nou, wie kent hem nog? Hij is helaas heel vroeg overleden, maar ik ken hem nog. Ik ga eens even kijken of onze VJ nog wat leuk beeld kan maken ja? bij het volgende afgrijzelijke stukje muziek. In ja, en en dat onderwerp, wat voor soort ideeën wil je hebben? Wat voor soort omgeving. Nou, uh, ik weet niet wat hier staat. Waar staat wat? Een week of zo de false awake Nou uh, Dus dat je Eigenlijk uh, Ik denk ik dat je wakker bent bij Maar je bent niet wakker Ik ben niet wakker Oké 3, 2, 1 Ja oh, Oké okay. Nou Ik ben eerder Ja Ja, ik heb je aan het schoen gehoord. ...om een goede filosoof in te zetten. En? Dan zit ik er doorheen te kletsen. <laughs> ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, karamba. Oh, oh, Dat oh. Er, oh moet ik doen. moet nog zoveel leren, lieve mensen. Ik, uh, ik ga wel uh, alvast een beetje afscheid van jullie nemen. Ik ben nog niet helemaal weg, hoor. Maar uh, Herman uh, gaat er zo meteen inkomen. En, uh, ja, nou, misschien praat ik er een beetje doorheen dan bij Herman. Want Herman kan er wel tegen. Jurre is een beetje... ...vervelend wat dat betreft. Nou, ik ben eigenlijk net zo hoor... ...als ik ergens ja, nee, mee bezig nee, ben. Nee, ben daarom vind ik, ik het wel leuk. Ik ben vervelend, ik ben vervelend. Accepteel. Ja, maar ik ook hoor, ik wil ook vervelend zijn. Uh, maar jij mag zoentjes geven. Ja, dat mag jij ook. Huh? Wat? Oh? Ja. Oh? Mensen zitten er nou allemaal op te wachten. Nou, dus er kom, komt een zoentje van Jurgen. Ik, ik ga alle mensen... ...een heel lekker zoentje geven hoor. Zoentje, hoor. Ja... Niet met je stond tegen de microfoon. Als je er doorheen praat, dan hoor ik dit. Dat is een zoentje voor iedereen. Oké. Okay. En ik praat er dus steeds doorheen. Ik moet het echt afleren. Ja, nou goed, we hebben allemaal wat te leren. In ieder geval ik. Ja, nou ik ook. Dus uh, ik, ik ga eens kijken of, of we Herman kunnen krijgen. Uh, dit, dit is jouw laatste plaatje, ongeveer? Ja, gewoon laatste plaatje, ja. Oké, okay, dan, dan, dan kijken we even naar het laatste plaatje. En dan uh, gaan we daarna eens kijken wat er gebeurt... Als, als Herman zijn zender aanzet. en ik, ik denk dat Herman. wanneer. De, zou hij dat nu doen? of. nu? nu? nee? nou? ja, nou? sapper de flap nee, want die heb ik nou even stilgezet. dan moet ik hier. even op die. stom. en dan als Herman er zou zijn. dan zou die dus nu. er moeten zijn. Nou, Herman is er dus nog niet. Dat was de vorige keer ook al zo. Dan is hij nou, de... wel twee weken geleden, hè. Dus dat, uh, ja, toen dat was ja. de moeilijke situatie, dus dat mocht toen. Ja, oké, okay, maar... Ik ga sowieso voor ons ja, tweeën... gaan we dan hier van een ander soort beeld opzetten. Ja, zit. even... even kijk. Ja, ik, ik hoor hem al. al. Nee, we zijn nog de bufferen om te weg Oh, zo. Dus... Uh, ja. Ja. Beeld, oké, okay. hi Herman, tot ziens Meteen uit Herman is, is nu in beeld En ik kan hem ook horen Dacht ik ja, Ik heb hem wel gehoord, ja Jij hebt hem wel gehoord Ja Oké okay. En daarom heb ik wel alles uitgezet Ja Ik ga gewoon... Kijken of we Herman kunnen horen. Ja, niet het man. Nou. Ja, het schakelen is nog even een beetje moeilijk. Maar dat, dat gaan we oplossen. Dat uh, is namelijk heel makkelijk... Dat is namelijk, we gaan even overschakelen van Pentium 2 naar Pentium 4. Ik denk wow, dat is dubbel, dubbel. Ik denk, denk, denk dat dat wel helpt. Ja, waar Marriam Paul. Dat geeft ineens een heel ander geluid. Want daar komt het knetteren vandaan dus. Ja.